Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Quincy Promes heeft bekend dat hij zijn neef heeft gestoken. Hij deed die bekentenis in telefoongesprekken met zijn familie die door de politie zijn afgeluisterd. Het programma Nieuwsuur heeft dat gelezen in het strafdossier. Quincy Promes, die speelt voor Spartak Moskou en Oranje, wordt vervolgd voor poging tot doodslag op zijn neef. Justitie verdenkt hem ervan dat hij in juli 2020 na een familiefeestje in Abkhazie zijn neef in de knie heeft gestoken. Uit de telefoontaps blijkt dat Promes hem wilde doodsteken. McDonald's sluit alle filialen in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het gaat om 850 zaken. De directeur van de MEC zegt dat het bedrijf het onnodig menselijk leed in Oekraïne niet kan negeren. Hij heeft geen idee wanneer de McDonald's in Rusland weer open gaat. Alle 62.000 medewerkers worden doorbetaald. Alle filialen van de MEC in Oekraïne zijn ook dicht. De NS laat binnenkort weer meer treinen rijden. Nu de Omicron-piek achter de rug lijkt te zijn, zitten er steeds minder conducteurs en machinisten ziek thuis of in quarantaine. Maandag rijden alle intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam weer. En een week later moet dan zo'n beetje de hele dienstregeling weer normaal zijn. En zit je in de bioscoop voor de nieuwe Batman film, vliegt er ineens een echte vleermuis rond. Het overkwam filmliefhebbers in de Amerikaanse stad Austin. I'm at the there are bats in Een bezoeker had de vleermuis voor de grap losgelaten. Een paar minuten nadat het dier gespot werd, werd de film stilgelegd en probeerde het personeel het dier de zaal uit te krijgen. Ik ga going to turn all these lights off and try and area. If you are uncomfortable being in the dark with the bats, please remove yourself. <laughs> Na meerdere pogingen leek het erop dat de vleermuis was, maar na, van, na afloop van de film bleek dat hij gewoon was blijven zitten en zonder geldig kaartje de hele film heeft gekeken. Het weer nog, iets minder wind vanavond, het koelt snel af en vannacht gaat het weer wat vriezen. Morgen een zonnige dag met 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 De wereld mag dan drastisch uh, veranderd zijn. ZFM Jazz uh, blijft ongewijzigd. Vanuit de studio in uh, Zandvoort brengen we je elke zondagochtend uh, twee uurtjes soulvolle jazz. En uh, de uitzending van vandaag die staat in het teken van de Nederjazz. Muziek gemaakt door of samen met Nederlandse artiesten. En ik begon met... Uh, Paul Berner op uh, Bas en Michael Moore, de tis, Twee Amerikanen die al decennia lang in uh, Nederland uh, woonachtig zijn. Um, en dat nummer heette The World Like It Was. Een compositie van Paul Berner. Een uh, weemoedig nummer. Ja, die Paul Berner... Die, uh, trad volgens mij tussen 2004 en 2007 ook uh, regelmatig uh, op... met uh, de pianiste Case Slinger uh, van uh, Diamond Five uh, Fame. En um, die Case Slinger ja, die trad ook weer regelmatig op... met allerlei uh, uh, Amerikaanse giganten. Zoals hier uh, op het volgende nummertje... met de saxofoniste Clifford Jordan... en de legendarische drummer Philly Joe Jones. Um, het nummer heet I... Witness Blues en komt van het album Slingshot uit uh, 1986. Een uh, historisch album omdat het, uh, uh, het laatste, de laatste opname van die uh, drummer Philly Joe Jones uh, zou blijken te zijn. De Eye Witness Blues. <middels> Isla Eckinger, dat is een Zwitser volgens mij. Uh, en dus Kees Slinger op piano. Clifford Jordan, de man uit Chicago op tenorsax En Philly Joe Jones op drums. Amerika is natuurlijk het walhalla van de jazz en Nederlandse jazzmuzikanten gaan natuurlijk regelmatig daar naartoe om hun skills te verfijnen. Zo ook, ik meen een jaar of elf geleden, Alistair van der Molen, de trompetiste. En zij schreef een nummertje dat heet Smalls en dat is eigenlijk een hommage aan de jazzclub Smalls in New York. Dus als je ooit in New York bent, ga er naartoe, zeg geweldige club. Hier komt ze, Alistair van der Molen, Smalls. Alistair van de Mode, zoals ik zei. En op piano was dat uh, Jeremy Manassia, Amerikaanse pianist. En uh, Alistair en die Jeremy uh, studeerden samen aan het conservatorium van Den Haag rond 2000. En uh, dus om, ja, rond 2014 namen ze dit album op. En het heette ook Smalls, een heel fraai album. Morgen je luistert naar ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. A special warm welcome to our fans across the globe. In particular, the listeners in Taiwan. The Democratic Island State. Broede, de pianist van uh, uh, Amersfoortse komaf, Juraj Stanik. Uh, hij begon uh, zijn carrière, uh, meen ik ergens in de jaren tachtig trad op met het uh, Hoge Dijk uh, van de Dungen, Quintet. Maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de beste pianisten van Nederland. En het nummertje heette Early B. Uh, van het album Inside Out van zo'n twee jaar geleden... ik is ook wel regelmatig uh, te zien geweest, geloof ik, hier in uh, uh, Zandvoort... bij het uh, theater De Krocht. Gaan we naar een andere pianist, pianiste. Amina Figarova, reggae dense. Making the time you Jazz, Ja, zeg ik Baku, Azerbeidzjan. dan denken de Formule 1-fans onder ons vooral aan racen. Maar het is ook de geboorteplaats van Amina Figarova. Uh, de pianiste die in de jaren tachtig uh, op het conservatorium van uh, Rotterdam belandde... en uh, daarna geruime tijd in uh, Nederland woonde en optrad. En hier uh, deed ze dat samen met onder meer uh, Jarmo Hogendijk op uh, trompet en haar man uh, Bert Plateau op uh, fluit en Christrik op uh, drums... van een album uh, uit 2002, dat heet uh, Night Train. Inmiddels uh, ja, heeft ze internationaal furoren uh, gemaakt. Ze schrijft ook uh, meestal alle stukken, de composities. Uh, uh, ja, en ze bivarkeert of ze woont inmiddels in uh, de Verenigde Staten... voor zover ik weet, maar ze is toch nog wel regelmatig in Nederland te zien. Dus als ze hier weer is, ik zou zeggen, ga haar bekijken. Geweldige pianisten. Bassist en uh, vitale 60 Ernst Glerum, uh, die blies zo'n zes jaar geleden zijn Glerum Omnibus-formatie nieuw leven in door opkomende 30ers in de band op te nemen. Pianotalent uh, Timothy Benchett en de, gro uh, de, de, de, de groovy drummer. Uh, Jamie Pate. En in die vorige formaties... van, uh, uh, van Glerum, Glerum Omnibus... speelde de bassist zelf piano. Maar hier liet hij dus het pianospel over... Uh, aan die Timothy Banchett. En greep hij uh, zelf terug uh, naar de bas. En uh, ja, Banchett en uh, Peet... die hielpen hem... Een, uh, een hele fraaie... frisse, swingende platen te maken. Dat, uh, heet, dat album heet... Uh, Handful... En het nummertje heet De Kwaida. Een van, ja, ik vind het zelf de beste plaat van die glerem omnibus-formatie. Awake the dawn with open eyes. I face the through Yeah, in children. hearts. Taking a line, giving a love. That's my start today. Well, I welcome rain. Upon my hand, sins on my flesh, I just don't despair. Leaven and cry I'm not enough, that's my goal for now. Well, I'm talking about life without no hangouts, fortune down for all, peace for in between times, love is over. I close my eyes in peaceful number, I needn't fear the dark. I love to look at all the ladies laughing to the sun. Maybe my knee is straining at least, but that's how it is with me. The Lord and I seem to agree. Jazz. Ja, dat ging even wat mis. Maar ik ga snel door met het volgende nummertje. En dan vertel ik je wat je net uh, hebt gehoord. de eerste het Jazz Art Orchestra. Een toporkest uit het oosten des lands onder leiding van de trompetist Bert Pfeiffer. En eh, ze werden bijgestaan door Herman Nijkamp. Van origine ook een trompetist, maar hij is ook een verdienstelijk zanger. Hij is ook lid van het Millennium Jazz Orchestra. Eh, het nummertje wat je hoorde van die Herman Nijkamp heette eh, Happying... Eh, en daarna hoorde je het Millennium Jazz Orchestra zelf... met op uh, gitaar Philippe Catherine En het Millennium Jazz Orchestra dat werd ergens in de jaren negentig opgericht... Uh, staat onder leiding van de Belgische dirigent Joan uh, Jean, uh, Reinders. En die hebben opgetreden dat Millennium Jazz Orchestra... met alle grote uh, der jazz over de afgelopen twintig jaar. En het nummertje heette Merci... Afrik. En dat is een uh, uh, van de hand van die Philippe Catherine en uh, die meester gitarist zelf. En als je spreekt over Afrika, dan kom je ja, uh, vanzelf bij de volgende dame terecht. Yay! Hey. kat vanuit het warme Cameroen in Maastrichtrecht en studeerde na de middelbare school aan het conservatorium van Rotterdam. En ze het eigenlijk al zo'n 15 jaar aan de weg als zangeres en mengt moeiteloos jazz met pop en Afro soul. En hier werd ze begeleid door het Art Vark een saxofoonkwartet met onder meer Rondelvos en Bart Wierts en Mete Erker. Um, ja, we zitten alweer aan het einde van het eerste uur van onze Nederjazz-uurtje. Ga niet weg, blijf luisteren ook in het uh, tweede uur. Ik ga eruit met uh, Michael Varenkamp. Die komt uh, binnenkort uh, over een maand, als ik het goed heb, in de krocht... Uh, met een ode aan Louis Armstrong. Maar hier heb ik een uh, soort van ode aan Parijs. Het zwingende Parijs van de jaren 20-30. Hij is in de krocht inderdaad op zondag uh, 10 april vanaf half drie... Um, dus tot zo, tot in het tweede uur bij ZFM Jazz. Nu eerst de Legends. Michael Varekamp, Elaba.